Uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. Het laatste nieuws uit Boston, waar de politie een van de verdachten van de aanslagen zou hebben opgepakt. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Doorhout Meegens. Over Boston gesproken. De politie heeft een verdachte opgepakt... van de bomaanslagen bij de finish van de marathon. Meld de Boston Globe. krant baseert zich op iemand dichtbij het onderzoek. Het bericht is nog niet door de politie bevestigd. Zeker is wel dat er vannacht iemand is opgepakt... bij een klopjacht in Watertown, een voorstad van Boston. Dat gebeurde na een schietpartij waarbij een agent is doodgeschoten. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Sven zei het al, zometeen correspondent Wouter Zwart... over de situatie in Boston. Consumenten zijn in maart en april minder pessimistisch geworden, meldt het CBS. Zowel over hun eigen financiële situatie als over het algemeen economisch klimaat waren ze minder negatief. Economie-redacteur André Mijnema. Dat het vertrouwen en stemming kan opkrikken in lastige tijden... zijn soms heel andere zaken dan het loonstrookje of het hebben van een baan. De lente hangt in de lucht, de koude maartmaand ligt achter ons. De Kroningsfeest op allemaal omgevingsfactoren... die een klein beetje kunnen helpen in iets als vertrouwen en stemming. Toch blijft het consumentenvertrouwen nog altijd op een laag niveau. Begin dit jaar stond het vertrouwen nog op een historisch dieptepunt. De VVD-fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer... vinden dat de Senaat beter kan worden afgeschaft... als die om politieke redenen het kabinet tegenwerkt. Tweede Kamer-fractievoorzitter Zelstra zegt in de Telegraaf... als de Eerste Kamer het politieke primaat van de Tweede Kamer... continu gaat ondermijnen, dan krijg je een dubbeling van rollen. Dan heeft de Eerste Kamer geen toegevoegde waarde. Zijn Eerste Kamer-collega Hermans zei op Radio 1 bij de KRO dat hij het daarmee eens is. De Eerste Kamer moet geen doubluren worden van de Tweede Kamer. Dat vertraagt de besluitvorming in Nederland. Het is heel gek dat als je debat in de Tweede Kamer ziet op het ogenblik... dat er dan gewoon simpel geroep wordt in de Tweede Kamer. Van ja, u haalt toch geen meerderheid in de Eerste Kamer, dus uh, trek u dat maar in. Dan is er toch fundamenteel gewoon iets fout. Beide VVD'ers vinden dat de Eerste Kamer is bedoeld... om de kwaliteit van wetgeving te toetsen. De Franse familie die half februari in Cameroon werd ontvoerd, is weer vrij. De zeven Fransen werden gisteravond overgedragen aan de autoriteiten. De twee mannen, een vrouw en vier kinderen, zijn in goede gezondheid. De Franse familie was op vakantie in het noorden van Cameroon... en werd ontvoerd door aanhangers van Boko Haram, een islamitische terreurgroep. Ze namen de toeristen mee naar Nigeria... en eisten de vrijlating van gevangen genomen strijders in Cameroon en Nigeria. Of die eisen zijn ingewilligd, is niet bekendgemaakt. In Veendam zijn de afgelopen weken meer dan 40 putdeksels gestolen. De politie heeft geen idee wie ze heeft meegenomen. De gaten in de weg veroorzaken gevaarlijke situaties, zegt de politie. Vooral fietsers lopen in het donker gevaar om in zo'n gat te rijden. Een putdeksel weegt 20 kilo, kost 100 euro. De politie denkt dat ze als oud-ijzer worden verhandeld. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door buien. Later aan zee weer wat meer zon. Voor de graad of 6 op de Wadden en 12 graden in het binnenland. In het weekend is het vrij zonnig en droog. Zometeen het laatste nieuws uit Boston. al zei het al, waar de politie uh, een verdachte zou hebben opgepakt... van de aanslagen van afgelopen maandag bij de Cairo. Is uw huis al klaar voor het voorjaar?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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Oppositie in de Senaat, niet gecharmeerd van het plan van de VVD... om de Eerste Kamer maar op te heffen. Het laatste nieuws uit Boston, waar de politie een van de verdachten... zou hebben opgepakt van de aanslagen van afgelopen maandag. Een anti-incest-app in IJsland. Bij TBS is er veel te veel controle op de cliënten. De mensen die ik zie, die TBS hebben, hebben geen privéleven meer. En het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Het is 6 over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Oppositiepartijen in de Eerste Kamer, dames en heren, zijn bepaald niet gecharmeerd van de waarschuwing van VVD'er Halbe Zijlstra. Die stelde in de telegraaf vanochtend dat een te politieke senaat maar beter kan worden opgeheven. Tini Koks, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de fractievoorzitter van de SP daar in de Eerste Kamer. Waarom bent u zo boos? Nou, ik ben niet boos. Een beetje ontsteld dat de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer zulke domme dingen roept. En daar nog mee in het nieuws komt ook. Ik dacht dat uw partij ook voor het opheffen van de Eerste Kamer was. Ja, maar kijk, als je wilt praten over een, een beter parlementair stelsel... dan uh, is uh, Zijlstra bij mij een harte welkom. Maar dit is een beetje van uh, in de competitie achterstaan op de koploper... en dan voorstellen dat de koploper uit de competitie wordt gezet. Dus het is, uh, Wie is de, de, de politiek, Wie is de koploper in dit verband dan? In dit, in, in dit geval is het zo dat de Eerste Kamer bestaat en daardoor gerechtigd is om nog een keer naar wetsvoorstellen te kijken. Zoals het in onze grondwet is vastgelegd, waar we op 30 april allemaal weer naar gaan verwijzen. Nou, dat zou Zijlstra moeten weten. En het is dom om te zeggen, als de Eerste Kamer niet doet wat Halve zelfstra wil, dat die dan maar opgegeven moet worden. Ja. Hoe is uw Frans? Mijn Frans is uitstekend. Dan weet u ook wat chambre de réflexion betekent. Ja, dan weet u ook meneer Kokkeman dat dat ook zo'n term is die niet in onze grondwet voorkomt. Uh, de, onze grondwet is heel erg kort over uh, ons parlementaire stelsel die zegt dat de staat in het hele Nederlandse volk vertegenwoordigt en dat we twee kamers hebben. En ja. daar staat ook omschreven wat die twee kamers voor uh, positie hebben. En dat ja. is het dan. En voor de rest maakt het parlement... Uit wat het doet. Zoals nou. onze aanstaande koning uh, afgelopen week ook nog keurig uh, bevestigde. Ah, u bent erbij. De de koning gezin is gezind geworden. Als we moeten lezen, dan zou hij dit soort uitspraken niet hoeven te doen. Nee. Maar goed, uh, punt is wel dat de rol van de Eerste Kamer natuurlijk een andere is dan die van de Tweede Kamer. Dat weet u ook. Uh, daar heeft ook uw partij in het verleden wel eens wat over gezegd. Het punt is dat de politieke besluitvorming nu eenmaal plaatsvindt in de Tweede Kamer. En dat, uh, nee, hoor, de... nee, nee, meneer Gokkerman. Dat is. De besluitvorming in plaats in de Staten-Generale. En dat doen we in twee kamers. En ja, maar in de eerste aanleg in de Tweede Kamer en vervolgens en is het gebruik de dat de facties, Eerste Kamer gaat kijken de naar de, de haalbaarheid en de, en, de, en, de, en de juistheid en de zorgvuldigheid van wetgeving. Nee, ook, ook dat is allemaal fijn dat dat uh, allemaal wordt gezegd. De Tweede Kamer stelt in de eerste lezing een wetsvoorstel vast. Vervolgens komt het in de Eerste Kamer. En als het daar de meerderheid krijgt, dan promoveert een wetsvoorstel tot wet. Dat is wat de Twee Kamers doen. En fracties hebben over het algemeen de neiging, en daar, daar steun ik ze erg in. Om te zeggen, politieke primaat, dat, dat ligt bij de, bij de Tweede Kamer. Dus het is niet zo dat je in de Eerste Kamer dat debat nog helemaal over moet doen. Maar als je dat wil, ben je naartoe gerechtigd. Ja. Onze grondwet stelt geen enkele beperking. Ja. Maar wat nu aan de hand is, is dat er een fout gemaakt is bij de kabinetsformatie. Mijn fractieleider in de Tweede Kamer, Emile Roemer, heeft dat vanaf het begin gezegd. Er is geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dan ben je een minderheidskabinet en dan krijg je problemen. Ja. En dan moet je niet gaan piepen. Zoals Halbe, Halbe zelfs dat nu wel doet. Het is een beetje zielig. Wat is de consequentie van zijn oproep voor, laten we zeggen, de sfeer in de Eerste Kamer? Is het nou zo dat de oppositie daar extra geïrriteerd is door dit soort uitspraken? Nee, kijk, de, de Kamer van Reflectie is nu wel, wel, wel, wel dusdanig ingericht dat we daar niet snel ontsteld raken. Nee. Als Alper Zijlstra iets groepen, is, het is een beetje onstelend voor de VVD zelf. en Alper Zijlstra zou nou eens na moeten lezen wat zijn... Uh, wat fractievoorzitter in de Eerste Kamer een aantal jaren geleden, Oei Rosenthal uh, zei toen de VVD te maken had uh, als oppositiepartij met de regering, waar uh, zij politieke problemen had, de regering uh, uh, van PvdA, uh, CDA en ChristenUnie. Ja. Dat zou verstandiger zijn dan zomaar wat losse vlossers de wereld in te, in te schieten, want het verbetert, het verbetert de samenwerking tussen de Eerste Kamer en het kabinet niet. Goed. Voordat mensen denken dat u een kinderdagverblijf bent begonnen, uw kleinkinderen zijn op bezoek. Ik zou lekker naar ze terug gaan en ik dank ik u zeer voor doen. deze reactie. Meneer Kokkelman, dank u wel. Meneer Cox, u ook. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Snel naar Boston, want de Boston Globe meldt, zoals u al hoorde van Dorald Megens in het uh, NOS-journaal, dat de politie een verdachte zou hebben opgepakt van de aanslagen van afgelopen maandag tijdens de marathon daar. NOS-correspondent Wouter Zwart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kun jij die arrestatie bevestigen? Ja, het is, een, het is een, uh, een moeilijke situatie moet ik zeggen. Het is een zich snel ontwikkelende situatie. Dus vergeef me dat ik voorbehoud hou en uh, dat de informatie zich ook aanpast de komende uren. Er was uh, afgelopen nacht een schietpartij bij de bekende MIT-universiteit hier in Boston. Daar is een agent doodgeschoten. Nou, die situatie lijkt nu enigszins onder controle. Maar toen uh, verplaatste de focus zich naar een tweede toneel als het ware. Er kwam een achtervolging per auto even verderop in de straat van de buitenwijk Watertown. Er zouden explosieven zijn gebruikt, zeer waarschijnlijk tegen de politie. Er is daar inderdaad een persoon aangehouden. We hebben ook beelden gezien waarop de politie hem op de grond commanderen... hem vragen zijn kleren uit te trekken... al volgens uh, hem kunnen benaderen en vastnemen en in de uh, auto te stoppen. Juist, met andere woorden, er is dus een arrestatie geweest. Heeft die ja. uh, het doodschieten van die politieman te maken... dan met die aanslagen van afgelopen maandag? Ja, dat is een hele inter situatie, interessante situatie. Laten we eerst nog even één eh, ander ding no uh, doornemen. Er werd namelijk de afgelopen uren ook gemeld door de politie... dat er een tweede man zou zijn gearresteerd. Ja, dan ga je denken van... hé, hey, zijn dat de tweezelfde personen uh, die, uh, die ook op die foto staan. Het lijkt er nu op dat door de onduidelijke situatie er een misverstand is ontstaan... dat het om de, dezelfde persoon gaat. Er is dus maar één persoon opgepakt. Yeah. Wel is de bevolking van Watertown opgeroepen om binnen te blijven voor niemand... de, de ...deuren open te doen. Uh, dat strookt enigszins met een onbevestigd bericht van de politie... ...dat de politie nu nog jaagt, van huis naar huis gaat... ...omdat het kan zijn, het kan zijn dat uh, uh, er nog een persoon op de vlucht is. Nu weten we nog niet 100% zeker of dit met de aanslagen te maken. Heeft de autoriteiten zeggen namelijk nu... ...wij zijn nog bezig met het koppelen. Ze hebben foto's van de verdachte genomen. Ze willen niets en niemand onterecht koppelen aan deze aanslagen... Dus als dit geen match is met de foto's van de verdachte, dan uh, zullen we dat snel horen. Jij zegt dat de Boston Globe meldt het al wel, andere melden het nog niet. Dus ik hou nog even voorbehoud. Juist, en dan uh, moet er eens een match zijn tussen degene ja. uh die nu is opgepakt... Uh, dus. ...en die foto's, of dat, het is zelfs bewegend beeld geloof ik, uh, dat ja. uh, de FBI naar buiten heeft gebracht. Namelijk die ene man met het zwarte baseballpetje en die ene man met het witte baseballpetje. Ja, je zegt het heel goed. Er zijn foto's naar buiten gebracht uh, gisteren om een uur of elf Nederlandse tijd. Maar ook een paar uur geleden heeft de FBI nieuwe foto's naar buiten gebracht... van diezelfde personen nog veel scherper. Je kijkt de heren echt vol in het gezicht. Inderdaad, wat je zegt... Twee vrij jonge mannen, beide met een petje. Eén zwart, eentje wit achter tevoren. Het is natuurlijk bedoeld hè, om de hulp van de bevolking in te roepen... om deze mannen zo snel mogelijk te achterhalen. Nogmaals, het ontwikkelt zich heel snel. Ja. Maar een absolute bevestiging is er nog niet. Er komt zo trouwens een persconferentie, begrijp ik, in Watertown. Dus hopelijk snel meer. Goed, dan horen we je zo meteen uh, uh, opnieuw. Wouter Zwart, NOS-correspondent vanuit Boston. Ik dank je zeer. Ze zijn het moeilijkst om te behandelen.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 CBS, dames en heren, is een systeem met te veel controle op de patiënten. Dat zegt psychiater Laura van Goor van het Utrechtse Forensisch Act Team. Het team behandelt 100 extreem moeilijke gevallen. Mensen met ernstige stoornissen en een justitieel verleden. De laatste aflevering van de serie Oorlog in je hoofd... wordt u gemaakt door Hans-Jaap Melissen. De cliënt verantwoordelijkheid geven en serieus nemen. Daar draait het om bij het forensisch act in. Het gaat zelfs zover dat patiënten bij sollicitatiegesprekken zitten voor nieuwe hulpverleners. Vertelt zorgcoördinator Abderrahim. Ja. Want als er nieuwe collega's komen. dan is het ook altijd bij een sollicitatieprocedure. is bij ons in ieder geval de cliënt aanwezig. Want dan weet ook de sollicitant. Is het waar? Dan mag ik interviewen. Uh, en het leuke is, uh, dat is wel leuk van ACT, dat je dus bij dat soort dingen betrokken wordt. En daardoor ook, uh, ik voel me dan ook een stuk serieuzer nou. Dus, uh, want ik heb in principe zeeën van tijd, dus, uh... Veel van deze cliënten zijn ex-TBS'ers, zegt Laura van Goor, psychiater van het team. Maar TBS, er zijn wel een groot gedeelte van onze klanten, um, hebben een TBS gehad. En die zijn, dat is afgelopen, en die vervolgen wij, dat is dus de vervolgbehandeling. Ehm... Um, en op dit moment heb ik één iemand in behandeling die een lopende uh, tbs heeft. Dat tbs systeem vindt Van Goor helemaal niets. Want te veel controle. Nee, de, de mensen die tbs hebben, maar ik, ik, ik zal te kort door de bocht zijn en, en niet genoeg expertise hebben. Dus dit is op persoonlijke titel. De mensen die ik zie die tbs hebben, hebben geen privéleven meer. Die liggen open en bloot. Um, uh, daar is alles wordt geregeld, bekend, gecontroleerd. En um, nou ja, onze insteek juist vanuit het forensisch ACT-team... is proberen juist kijken daar waar mogelijk autonomie te versterken. Dus om te kijken hoe mensen zelf in beweging kunnen kijken... hoe we niet kunnen controleren, maar reguleren. Nou, ik denk dat dat een heel groot verschil is. Maar de vraag dringt zich op of haar team niet te losjes omgaat met potentieel gevaarlijke patiënten. Uh, ook met deze honkbouwknuppel doe ik een soort vechtsportoefeningen, dus, uh -huh. uh, en vandaar die schi schijnbekemer. Paul heeft in zijn kamer in het hospes gewoon een hongbouwknuppel. ondanks zijn psychoses en agressieaanvallen. En Aurelius heeft ook agressieproblemen, maar woont in een appartement in een gewone flat. Maar ja, alle pubers zijn idioten, alle kinderen zijn idioten. Alle pensionneers zijn idioten. Pensioneers eigenlijk zijn eigenlijk de eerste, die moet dood. De maatschappij en, en tbs klinken vragen heel erg om controle. En wij zijn heel erg van, nee nee, we gaan niet controleren. We gaan reguleren, we gaan sturen. Hè? Maar er is dus veel discussie over dat TBS de controle eigenlijk juist te weinig zou zijn. U Vanuit uw beroep ziet het als ja. te veel. Ja. Um, zou dat ook kunnen betekenen dat wij, u zit weer met mensen waar nog minder controle op is... die potentieel ook gevaarlijk zijn. Ja, ze hebben ook het ABS verleden, verleden ja. dus het, er verschilt niet zo heel veel. Dat uw werk uiteindelijk in de gevarenzone komt... Want als TBS al te weinig controle is voor ja. veel mensen, dan is het met u helemaal mis. Dat is, een, dat is een hele goede vraag die je stelt en dat is de maatschappelijke trend die we zien. Wij willen als maatschappij alles controleren. We willen systeempjes, we willen lijstjes, we willen uh, he, de inspectie ja. van de gezondheidszorg wil van ons allemaal lijstjes die we afvinken. Je wil, de zorgverzekeraar wil van ons allerlei lijstjes die we afvinken. Voordat je het weet hebben we geen handen meer aan het bed en zijn we alleen nog maar lijstjes aan het afvinken. En ik denk dat die trend, dat is natuurlijk een maatschappelijke trend, dat zie je bij TBS, maar dat zie je overal. En dat die trend, dat we op een gegeven moment gaan denken... ja, maar waar gaat het nu nog over? Wat zijn, wie is hier nu bij gebaat? Is hier nou de patiënt bij gebaat? Is hier de maatschappij bij gebaat? Dat we dat gesprek, het hele primaire gesprek... dat we dat weer aangaan. We horen het nu ook bij de overheid dat ze gaan zeggen... nee, we moeten meer gaan loslaten. Dat, die beginnen juist Deze regering begint juist weer met de trend van... nee, we moeten toch weer meer de verantwoordelijkheid gaan laten... daar waar het hoort. Daar nou ben ik heel dankbaar om. Ik hoop dat we dat gelijk mee kunnen geven... dat we niet daar tien jaar nog eerst gaan li lijstjes afvinken... voordat we die trend gaan overnemen. Tot slot nog een tip van Rashid... die binnenkort naar een lichtere vorm van behandeling gaat. Hij vindt dat je je over moet geven aan het forensisch ACT-team, dat Special Forces-team. Net zoals het vroeger ging als Rashid door de politie werd opgepakt. En uh, de mooiste van alles is, is dat je moet offeren... Om, uh, om weer erbovenop te komen. Offeren in de zin van uh, je, uh, je handen in de lucht houden... en zeggen van hier, en op je knieën, hoe de politie het altijd deed... op je knieën, en pak me maar. Hier ben ik, help me maar. En uh, als ze dat, dat doet... Dan, uh, dan gaat het 9 van de 10 keer gaat het wel de goede kant op. Want uh, niet iedereen is 100%. Het laatste deel was dat van Oorlog in Je Hoofd, gemaakt door Hans-Jaap Melissen. En volgende week in dit theater. Voor de fans in de superleague valt er weinig te juichen. Meer clubs dreigen failliet te gaan. Een vijf, zestal clubs is dat het gewoon echt chronisch moeilijk heeft. En sponsoren en fans blijven weg. Ja, zie je een waarloze wedstrijd. denk je de volgende keer, ja, ik blijf lekker thuis zitten. Amateurisme in de kelder van het profvoetbal. Volgende week in Cairo, Goedemorgen Nederland... De bierdivisie. Wie wordt daar op dit moment warm voor? Vanaf maandag dus. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via GoedemorgenNederland. .no. Straks, anti-incest-app in IJsland moet voorkomen... dat je het bed gaat induiken met familie. Eerst nu het ochtendumeur. Hier is Niel Gunjerny. Warme broodjes staat er op het bord van mijn bakker. Maar het enige wat warm is, is de temperatuur binnen. En dat is het al gauw als het buiten koud is. Binnen hangt er een ander bord, vers brood. Dit is nou informatie waarbij ik me afvraag... zouden ze dan ook oud brood hebben? Waarom wordt mij gemeld dat het brood vers is? Dat is toch een soort pleonasme? Ja, een duur woord, waar ik trots op ben. Helemaal als je beseft dat ik Nederlands heb geleerd van het leesplankje. Ja, van het leesplankje. In 1980. Nou, dan begrijp je het wel. Aap, noot, mies, wim, zus, jet, tuin, vuur, gijs, lam, kees, bok, weide, douche, hok, duif, schapen. Kent u hem nog? Onze Hollandse trots. Dan zag ik het hondje van de buurvrouw in de tuin en dan zei ik... Ha, Kees! En zij zei... Nee, het is Bas. Ja, Kees Bas. Nee, alleen Bas. Ja, hou, hou, Kees Bas. Nee, het is waf, waf, Bas. Nou ja, de, de Turkse honden blaffen hou hou. Maar hier is het dus waf waf. Nou goed, waf waf Kees Bas. Nee, gewoon Bas. Hè, die Turkse kinderen zijn ook niet echt slim. Werden ze maar opgevoed door een lesbisch stel. Dan leerden ze tenminste nog wat. Zag je haar denken? Ja, toen al, in 1980. In die tijd dacht ik dat ik echt dom was. Maar wat was er aan de hand... Later, toen ik de taal echt leerde... ontdekte ik dat de kees van het leesplankje geen hond was... en Mies geen poes en Teun geen opa en Jet geen meisje. Ja, verwarrend. Ik ontdekte dus veel later... ik was niet dom, het leesplankje klopte gewoon niet. Maar nu ik bij zo'n bakker sta, ga ik weer twijfelen... of ik ook dit bord misschien niet begrijp. Bij mijn slager heb je het bord paardenslager... Nou, dat is helder, ik begrijp dat. Maar een boord bij de bakker met vers brood, warme broodjes, pleonasme, tautologie. Ik weet het niet. Er moet mij iets ontgaan. Maar later, als ik groot ben, zal ik het waarschijnlijk wel begrijpen. Neil Gunjelli was dat maandag het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is zeven voor half elf, Nederlandse tijd. In Boston is het een stuk vroeger. Maar daar is wel een bevestiging binnengekomen. Wouter Zwart, NOS-correspondent van uh, een arrestatie, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Uh, we hadden het net even over een achtervolging in Watertown in een buitenwijk van Boston. Uh, er zijn explosieven gebruikt tegen de politie, uh, een schietpartij. Er zaten twee mannen in een auto geschoten op de politie. Eén verdachte daarbij is geraakt en opgepakt. Dat is die man waar ik het net ook al even over had. Het, de politie bevestigt nu in een persconferentie dat deze man voldoet aan zeg maar, de omschrijving van verdachte nummer 1 dus één van de verdachten uh, die uh, op die foto's te zien is die gisteren zijn vrijgegeven. Die man is dus opgepakt. Uh een tweede verdachte eh, voldoet aan het signalement van verdachte nummer twee. Die man is op de vlucht geslagen. We hebben ook beelden gezien, eh, nu net, van een 7-Eleven. Dus een klein winkeltje, eh, een, een soort bewakingscamera waarop deze jongen ook te zien is. Die man is op de vlucht. De politie waarschuwt de bevolking in Watertown om binnen te blijven. Deze man zou zeer gevaarlijk zijn. Ze zijn nu op een, naar hem op zoek. Maar dit is dus de jongen die op de beelden te zien is met het witte petje. Hij voldoet aan het signalement, zeggen ze nu, uh, van uh, de verdachten op de foto's, zonder dat ze nu ook al definitief bevestigen dat dit de verdachten zijn, maar hij voldoet aan het signalement. Met andere woorden, Wouter, het zwarte petje, om het zo te zeggen, is gevonden en in hechtenis genomen. Het witte petje is gevaarlijk en voortvluchtig. Daar lijkt het nu op, ja. Dingen veranderen snel, maar daar lijkt het op, ja. Wouter, houd op de hoogte. Dankjewel voor dit moment. Welkom About It, Josh Stone. Maart 19, nee 2007, kwam deze single uit. Het is drie minuten voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Voor je met iemand het bed induikt, kijk dan even of het toevallig geen familie is. Klinkt bizar. Nou, in IJsland hebben ze er zelfs een app voor. Merel van Maarden, goedemorgen. Goedemorgen. U bent klinisch geneticus bij het AMC. Uh, wat moet je met zo'n app? Ja, nou, het, ik, het is een grappige gadget, maar uh, of het nou heel uh, nuttig is... En dat, uh, dat vraag ik me af. Maar het is, het is, uh, in IJsland uh, kan het. Omdat, je, omdat ze alles geregistreerd hebben, de hele families uh, tot eeuwen terug. Maar, en kan je dat uh, vergelijken. Maar op IJsland wonen anderhalve man en een paardenkop. Die weten toch wel ja. van elkaar of ze familie zijn? <lacht> nou ja, dat, dat denk ik ook. En helemaal omdat je, dat deze app eigenlijk gaat over of je uh, met een neef of nicht uh, uh, aanpapt. En ja, dat weet je denk ik wel. Of ja. het je neef of nicht is. Hebt u <lacht> enige idee hoe die app werkt eigenlijk? Uh, ja, nou ja, wat ik zo gelezen heb is, uh, er is in IJsland een, uh, een database waarin de hele stamboom zit van vrijwel iedere IJslander. En je kan daarop inloggen met je, zoiets als je social security nummer. En dan kan je uh, het nou ja, verbinden met als je met iemand tegenkomt. En dan vergelijkt die of je dezelfde grootouders hebt of niet. Ah, dus het bevolkingsregister wordt overhoop gehaald, zal ik maar zeggen. Ja, een soort van, ja. Daar ja. nou, werkt u veel in Volendam, hè, waar u onderzoek doet naar de Volendamse ziekte. Een erfelijke aandoening. Ik vraag dat, omdat je heel vaak verhalen hoort of ze nou waar zijn of niet. Uh, dat daar huwelijken en uh, andere vormen van relaties tussen familieleden... Uh, of hoe ver van elkaar ook nog wel voorkomen. Klopt dat of niet? Uh, ja, het, niet van directe familieleden. In Volendam is het niet zo dat neven, nicht of achterneven of nichten... nou meer met elkaar trouwen. Ja. Maar, maar het is een, een, een uh, gemeenschap die... Uh, ja, al lang bestaat en uh, afkomstig is van een beperkt aantal families. Juist. Goed, um, uh, hebben we iets aan zo'n app? Hebben we er in Nederland iets aan? Ik denk het niet. Dus het, is, het is een leuke, um, uh, uh, leuk weetje, en dat is het dan? Ja, ik vind het heel leuk. En het, het zou voor geneticus is het uh, hartstikke interessant om het uh, zo te doen. Om, en dan vooral met uh, familierelaties die verder teruggaan dan neef, nicht. Ja. Uh, maar in de algemene Nederlandse bevolking, ja. Nee, is het, uh, is het interessant? Als we het al technisch zouden kunnen... want wij hebben in Nederland niet zo'n uh, prachtige database... zoals in uh, IJsland. Nee, goed. Dus hier zou het niet kunnen. Uh, en de vraag is ook of het zinvol zou zijn. Het is ja. in ieder geval uh, leuk om te weten. Merel van, ja, van Maarden, uh, klinisch geneticus van het ANC. Ik dank u zeer. Oké, okay, goed. Bijna uh, het einde van deze uitzending. Ik hoor geluid op de achtergrond. En dat moet dan komen vanuit de bus van lijn 1. En daar zit Naida. Dat klopt Sven, goedemorgen. Ja, en de bus staat vandaag in Amsterdam voor de VU. Want we gaan het hebben over werkloosheid, hoe kan het ook anders? Het aantal werkzoekenden loopt fors op. Maar gelukkig is er het sociaal akkoord. Alleen de vraag is, helpt het of helpt het geen moer? U hoort het straks in lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal, hier is Dorot Politie in Boston heeft één verdachte gearresteerd... van de aanslagen tijdens de marathon eerder deze week... Het na een schietpartij op een universiteit waarbij een agent was doodgeschoten. Een tweede verdachte van die aanslagen is op de vlucht geslagen. Politie is nog altijd op zoek naar hem. Consumenten zijn in maart en april minder pessimistisch geworden, meldt het CBS. Zowel over hun eigen financiële situatie als over het algemeen economisch klimaat waren ze minder negatief. Toch blijft het consumentenvertrouwen nog altijd op een laag niveau.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 Ik wens u wel eens een prettig weekend, Dorad ook. En geef het woord gaarne aan Naida met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida. Goedemorgen, luisteraars. Ja, ons land heeft het hoogste aantal werklozen ooit. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het sociaal akkoord gaat ons volgens Asscher uit de misère helpen. Maar gaat dat ook lukken? Of is het akkoord de voorbode voor nog meer werkloosheid? Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, Paul de Beer... De BR en Pieter Coutier, hoogleraar macro en arbeidseconomie. Aan de VU gaan hierover met elkaar in debat. En aan u, luisteraars, is de vraag: denkt u dat dit akkoord voldoende gaat opleveren? Of moeten we het over een hele andere boeg gooien? Leg uw oplossingen voor aan de twee hoogleraren en bel met 0800 1121. Mailen kan natuurlijk ook lijn1 at ntr.nl. Twitter kan ook hashtag lijn1. En vergeet u het niet: u kunt ons ook zien. U kunt de gasten live zien via radio1.nl. Dit is Lijn 1. de sticks Blue Color Man. Ja, is het een liedje uit de jaren 70 of 80? Zijn het niet over, uh, over uit. Gisteren zijn de cijfers bekendgemaakt over de werkloosheid in Nederland. Die zijn inkt zwart, kun je wel zeggen. De werkloosheid is opgelopen tot 8,1 procent. Dat wil zeggen dat op dit moment 643.000 mensen thuis zitten zonder een baan. Bij mij in de bus. Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer... en hoogleraar macro- en arbeidseconomie Pieter Coutier. Allebei hier aan de VU in Amsterdam. Uh, Paul de Beer die komt net binnen. Ga lekker zitten, neem een glas water. Ik begin bij hoogleraar Pieter Coutier. De eerste vraag. Hoe zwart zijn deze cijfers in vergelijking met andere crisissen... die Nederland heeft gehad in het verleden? Ja, het is niet helemaal goed te vergelijken met, uh, met de jaren negentig... want toen werd er een iets andere definitie gehanteerd. Maar de cijfers uh, zijn wel inktzwart. En ik strok met name uh, ja, van een enorme stijging. Van de, de werkeloosheid nam toe. Het lag in de lijn verwachting dat het nog wat zou toenemen. Maar het is echt een versnelling uh, aan de gang. En dat is uh, wel strikbarend. Want als je denkt aan de crisis, wie voelt die crisis nou? Dat zijn niet die, paar, die, die mensen die um, een beetje een paar procentjes koopkrachtverlies leiden. Dat zijn toch de mensen die hun baan verliezen dan merk de crisis pas echt. Dus het is echt uh, ja, iets om, om serieus te nemen. Hoe kan het dat die stijging in één keer zo fors is? Nou, ik denk, toen, toen Leeman viel, het begin van de kredietcrisis... was dan niet helemaal duidelijk dat, dat de crisis zo zwaar zou zijn. Dus heel veel bedrijven die, die, die dachten van... nou, ik houd nog even mijn mensen vast. Hè. Ik ga niet gelijk mensen ontslaan, want uh, de economie trekt wel weer bij. Ja, nu is wel het besef denk ik doorgedrongen dat het, uh, ja, dat het toch een lange termijn verhaal is. Dus er worden minder mensen vastgehouden en, en ja, die, die, uh, die verlaten nu de werkgelegenheid. Ja. Ik zei het al in de bussen ook, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer van de VU in Amsterdam. Zag u het aankomen? Um, het was hoofdstuk van de UvA. UvA? Ja. Oh, sorry, van de UvA. Van de andere universiteit in Amsterdam. Zag je het aankomen? Um... Enerzijds wel, anderzijds niet. Ik heb aan het begin van de crisis zelfs een lezing gehouden waarin ik voorspelde dat de werkloosheid wel zou kunnen oplopen tot uh, nou ja, boven, ruim boven de 600 of zelfs 700.000. En dat leek toen aanvankelijk erg mee te vallen. Ik dacht, ik zat er compleet naast, want deze crisis heeft veel minder ernstige gevolgen voor de werkloosheid dan de voorgaande crisis. Maar blijkbaar is het effect alleen maar uitgesteld. En zien we nu uiteindelijk het effect waar, wat ik en ook overigens andere economen en het Centraal Planbureau eigenlijk aan het begin van de crisis al verwachten. Ja, als je, het vergelijkt, als je Nederland vergelijkt met de landen om ons heen, hoe slecht doen we het? Nee, dan doen we het niet, nog, steeds, nog steeds niet slecht. Als je kijkt naar het niveau van de werkloosheid in procenten van de beroepsbevolking... behoort Nederland nog steeds tot de landen in Europa waar het relatief beperkt is gebleven. Maar dan moeten we wel... Uh, rekening mee houden dat een paar jaar geleden, twee jaar geleden... had Nederland nog zo'n beetje de laagste werkloosheid in Europa. En we schieten wel omhoog. Uh, dus we zitten nog steeds bij de onderste landen... Ja. maar we zijn lang niet meer het beste jongetje van de klas. Nee. Ja, de, de internationale definitie is ook een beetje anders. De ILO-definitie, daar is iedereen, ook mensen die op zoek zijn... naar banen van minder dan 12 uur, uh, die worden meegerekend. En dan is de werkloosheid 6,4%. Dus als je de, de vergelijkingstaartjes ziet... Dan uh, ziet het er ook wat gunstiger uit. Uh. En wij rekenen pas vanaf de twaalf uur. Pre Precies, ja. ja, ja. ja. Um, even in de jaren tachtig, want toen hadden we ook een grote crisis. Toen heeft Lubbers gezegd als het aantal werklozen boven het miljoen komt, dan stap ik op. Zou Rutte nu moeten opstappen? Um, nou, dat lijkt me een beetje vroeg. Uh, ik denk dat je het kabinet eerst de kans moet geven... om uh, te laten zien dat ze daadwerkelijk iets proberen te doen... aan de oplopende werkloosheid. Ik vind dat wel een groot verschil met de jaren 80. Toen was er een brede overeenstemming... dat werkloosheid een zeer serieus probleem was. En dat iedereen, de regering, werkgevers, vakbonden... pogingen moesten doen om daar wat aan te doen. En nu merk ik weinig van dat gevoel van urgentie. Men is zo druk bezig met vooral te kijken naar de overheidsfinanciën. en mm -hmm. Dat is ook een serieus probleem, dat herken ik onmiddellijk. Maar het lijkt zo. Alsof men eigenlijk toch zit af te wachten tot de economie eindelijk weer aantrekt. En dat men eigenlijk totaal geen mogelijkheden ziet om nu iets aan de werkloosheid te maar doen. Maar kunnen we nog wel blijven wachten? Ja. Nou, in de jaren tachtig was er veel meer laaghangend fruit. En toen was het echt heel goed mis met de structuur van de Nederlandse economie. Um, en was het denk ik wat makkelijker om met concrete oplossingen te komen. En ja, nu is het toch wat, wat lastiger. Ik bedoel, de structuur is zeker nog niet perfect. Maar ik denk dat de middelen zeer beperkt zijn om, om de werkloosheid fors te verlagen. Voor de Nederlandse politiek. Hoeveel werklozen kunnen we aan? Ja, dat kun je moeilijk zeggen. Kijk, uh, relatief gezien hadden we natuurlijk in de jaren dertig... de crisis echte grote crisisjaren, veel meer werklozen dan nu. Zonder dat er een opstand uitbrak. Zonder dat de revolutie uitbreekt. Dus als dat het criterium is, kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Ten meer omdat je nu ook merkt dat je hoort ook weinig van de werklozen. Er is veel, denk ik, verborgen armoede, verborgen ja. leed, zou ik gaan zeggen... Um, Deels komt dat door onze welvaart. We zijn nu veel welvarender. Veel mensen die werkloos worden. hebben het geluk dat ze kunnen terugvallen op het inkomen van bijvoorbeeld van een partner die werkt. En dat was mm -hmm. bijvoorbeeld ook in de jaren tachtig ook anders. Dus we zien niet onmiddellijk de gevolgen van de ja. werkloosheid. Maar als je moet gaan wachten totdat er een revolutie is. Totdat mensen de straat op gaan. Volgens mij ben je dan altijd al te laat. Door. Ja, dan ben je zeker te laat. Daarom vind ik ook dat dit geen reden is. om Het feit dat mensen niet massaal de straat op gaan. is geen reden om te zeggen. Nou, laten we maar even afwachten tot de economie weer aantrekt. En dat het probleem zich vanzelf oplost. Ja. Want dat kan nog wel eens een paar jaar duren. Uh, ik denk dat je serieus, serieus rekening mee moet houden. Zelfs als de economische vooruitzichten verbeteren. Dat de economie misschien langzamerhand weer wat begint aan te trekken. Dan duurt het, dat weten we ook uit ervaring, ja. altijd nog een aantal jaren voordat de werkloosheid weer terugzakt naar het oude niveau. Dus dat betekent okay. dat we toch zeker een jaar of drie, vier rekening moeten houden ik met Ik wil zo weten wat jullie van dat sociaal akkoord vinden. Maar eerst even een vraag van Basilio. Die twittert, hoe worden de ZZP'ers in de cijfers meegenomen? Goeie vraag. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk is Pieter de situatie Kautier. nog wat zwarter. Omdat de ZZP's niet worden meegenomen. Dus er is nog een ja, hele hoop verborgen ja. werkeloosheid. En veel ZZP's die ik ken, bijvoorbeeld architecten... die zijn niet bezig met ontwerpen, die zijn bezig met acquisitie. Dus dat is, ja, je bent dan niet echt productief bezig voor de economie. Dus in die zin is de situatie nog wat zwarter. Oké. Okay. Heerlijk. We gaan het hebben over het sociaal akkoord. Minister Ascher van Sociale Zaken die zegt het volgende. Ernstige cijfers, het belang van het sociaal, dat de ernstige cijfers het belang van het sociaal akkoord laten zien. We kunnen nu actiegericht aan de slag om de stijgende trend van werkloosheid te keren. Als we Ascher mogen geloven is het sociaal akkoord op het perfecte moment gekomen. Het antwoord op de groeiende werkloosheid. Zijn jullie het ermee eens? Nee. Paul de Beer. Nee, helaas niet. Um, er zitten wel een paar suggesties in het sociaal akkoord... die iets zou kunnen bijdragen aan vermindering van werkloosheid... of in ieder geval minder oploop van de werkloosheid. Maar het grootste deel van het sociaal akkoord... gaat eigenlijk over wat er op middellange termijn moet gebeuren. Vanaf 2016... De maatregelen die het kabinet had aangekondigd voor de korte termijn... Eh, die zijn voor het grootste deel opgeschoven. Voor een deel denk ik overigens terecht. Want op dit moment zitten we niet te wachten op een versoepeling van het ontslagrecht. Want in een crisis leidt dat alleen maar tot meer werkloosheid. Je kunt erover discussiëren of dat voor de lange termijn goed is. Maar voor de korte termijn zou dat slecht zijn geweest. Ook verkorting van de duur van de WW levert natuurlijk wel geld op. Maar voor de mensen die nu langdurig werkloos zijn... en niet aan het werk kunnen komen... zou dat wel een uiterst pijnlijke maatregel zijn. Dus in die zin vind ik het terecht dat een aantal van dat soort maatregelen is opgeschoven... of mm -hmm. uh, misschien zelfs voor een deel afgesteld. Maar er staat weinig tegenover om nu op korte termijn uh, te doen... om de, het oplopen van de werkloosheid tegen te gaan. Pieter Coutier. Ja, ik ben nog negatiever dan Paul. Want ik denk dat de maatregelen die nu genomen zijn... of juist niet genomen zijn... Ja, die verzwakken de structuur van de, ja, van de arbeidsmarkt. En dat leidt het vreselijk toe dat de werkloosheid... wel eens voor een lange tijd hoog zal blijven... Um, ja, de versoepeling van het ontslagrecht is uitgesteld. Dat is met name slecht voor degenen die nu werkeloos zijn. Want er worden inderdaad minder mensen ontslagen. Daar heeft Paul helemaal gelijk in. Maar bedrijven die zullen zich nu wel drie keer bedenken voor ze vacaturen openen. Mm -hmm. Want het is een onzekere tijd. En ja, als het toch niet zo goed blijkt te gaan als je hoopte... dan kom je ook niet meer af van de werknemers uh, die, die je hebt aangenomen. En dat is met name vervelend voor jongeren. En, en nog, nog vervelender voor de, de, jongeren, zeg maar de migrantenjongeren waar de werkloosheid heel erg hoog is. Die komen heel moeilijk aan de bak. Ja. En werkloos is pas, pas echt erg als je langdurig werkeloos bent. Als we maar, allemaal twee maar, maanden werkeloos ja. zijn, is het niet zo'n groot probleem. Ik zie niet goed in waarom dat op dit moment... werkgevers zou uh, belemmeren om mensen aan te nemen. Want tegenwoordig toch bijna iedereen wordt eerst op een tijdelijk contract uitgenomen. Dus als je mensen eerst op een contract van een jaar aanneemt... dan maakt het niet uit of die ontslagbescherming voor vast personeel nou gesuppeld wordt. <laughs> Want dat is nog een tweede punt wat Sociaal Akkoord uh, de situatie verslechtert. Want ja, de mogelijkheden om flexibele contracten aan te bieden... die worden heel erg beperkt. Hè. Vroeger na, na drie keer moest, je, moest iemand drie, keer, drie maanden werkeloos zijn... en dan kon je iemand opnieuw weer aannemen. Nu is dat zes maanden. En uh, ja, waarschijnlijk zijn jullie bewust bij de omroep... dan werken jullie met veel tijdelijke contracten. Mm -hmm. Het alternatief voor een tijdelijk contract is vaak geen vast contract... maar is helemaal geen contract. En zolang dus het flexwerk ontmoedigd wordt... en tegelijkertijd aan de vaste banen niks gedaan wordt... leidt dat niet meer tot... tot tot meer uh, vaste contracten en vreest dat het tot, tot meer werkloosheid gaat leiden. Kan nu weer? Ja, daar kun je verschillend over denken. Ik denk dat je uh, op dit moment door deze veranderingen in ieder geval het niet moeilijker maakt voor werkgevers om mensen op een tijdelijk contract aan te nemen. Het enige is je Maakt het moeilijker voor ze om iemand langdurig op een tijdelijk contract aan te nemen. En dus steeds weer een opeenvolgende contract aan te bieden. En dat lijkt me nou niet zo erg bezwaarlijk. Integendeel, ik denk dat het voor de mensen die op een tijdelijk contract zitten. toch wel heel prettig is het vooruitzicht te hebben. dat je op een gegeven moment dan toch een vaste aanstelling krijgt. Kijk, werkgevers die jaar in jaar ja, ik uit. Vrees ik vrees dat dat niet gebeurt. Ja, maar ik... kijk, een werkgever die jaar in jaar uit. met voortdurend uh, tijdelijk medewerkers werkt. die moet er ook rekening mee houden. dat hij daarmee bijvoorbeeld weinig uh, uh, binding opbouwt. tussen de werknemer en ja. het bedrijf. Pieter, de, de ja, daar ben ik het helemaal op... mee eens. Dus dat geeft er wat discipline aan de werkgevers om dat niet te doen. Want daarmee word je niet een hele aantrekkelijke werkgever. De, dus werknemers zullen altijd op zoek gaan naar bedrijven die wel vaste contracten aanbieden. En dat is ook wenselijk, want dat zijn typisch de succesvolle bedrijven. Maar dat betekent niet hè, dat er iets minder succesvolle bedrijven Dat je die helemaal moet, moet verbieden om mensen aan te nemen, denk ik. Nou, Oké, okay, maar dat verbied je natuurlijk ook niet helemaal. En je zegt na nou, een paar nou, Op een gegeven moment moet je mensen toch. Het zij een vast contract aanbieden, het zij tot de conclusie ja. komen dat er inderdaad geen. Maar nog los van dat vaste contract, of je nou een flex contract ja. hebt, een vast contract, er moeten wel banen zijn. Ja ja, op dit moment is dat natuurlijk het grote probleem, ja. dat er gewoon te weinig banen zijn. Dus ik vind ook het probleem... Dus als of... mensen geen banen hebben, al mensen die nu thuis zitten, die denken... ja, ik hoef dat vaste nee. contract niet, jongens. Ik wil gewoon beleggen op mijn boterham. ja Het is wel over zo, laat dat helder zijn, dat er ook in de tijd van crisis... natuurlijk nog altijd wel factures uh, vrijkomen, omdat mensen bijvoorbeeld met pensioen gaan... en dat werkgevers nog wel degelijk ook nieuwe mensen aannemen. Zij het min natuurlijk, ja. dan in de economisch goede tijden. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, het aantal WW-uitkeringen, dan met 3000 toe... Um, maar die toename, wat erachter zit, zijn 48.000 mensen die, die stroomden de WW in. En 45.000 mensen stroomden de WW uit. Nou, een deel ging naar de bijstand, mm -hmm. maar meer dan de helft die, die vond een baan. Dus het, het simpele feit dat de werkloosheid toeneemt, betekent niet dat er geen banen zijn. Er zitten Onder die, die niveaus zitten, zitten heel veel stromen. Dus niveaus niveau is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dus dat betekent dat nog steeds ja, werklozen banen vinden. Maar wel, ja. maar wel te weinig. Maar aantal, wel te weinig. Het maar... aantal mensen wat we nu een baan zoekt... is geloof ik ongeveer zes keer zo groot als het aantal openstaande factures. Dus ja. Ja. er zijn nog steeds kansen, maar die kansen worden wel steeds kleiner. En als we niks doen om te zorgen dat er meer factures uh, komen... dat er meer banen worden gecreëerd... ja, dat betekent dat je voor een groot deel van die meer dan 600.000 werklozen, eigenlijk moet zeggen, ja, voorlopig is er voor jou geen perspectief op werk. Daar staat, als ik het goed heb, in het sociaal akkoord niets over. Hè? Hoe gaan we meer banen creëren? Feitelijk ja. niet, nee. Ja. Men hoopt natuurlijk enigszins, en dat heeft Rutte natuurlijk erg sterk uitgedragen de afgelopen week... als we nu maar wat optimistischer worden, mede dankzij het sociaal akkoord... als we meer gaan uitgeven, dan krijgt de economie weer een ja. stimulans... en dan, kom, dan zouden er en wel banen bij kunnen komen. kunnen we er optimistischer van worden? Nou, ik word er Pieter pessimistischer Kautier? van. Want wat wordt, het sociaal ja. akkoord dat is uiteindelijk tot lastenverzwaring leidt... en dat leidt natuurlijk uiteindelijk weer tot minder banen die gecreëerd worden. Staat er iets in wat wel goed is? Um, nou, er staat wel iets over die versoepeling van ontslagrecht. Dat, dat als je mensen ontslagvergoeding geeft en ze het wensen dat je een financiële bijdrage geeft... dat het zo min mogelijk bij de advocaten terechtkomt. En dat is nu nog wel een groot probleem. Dus de, de, gaat heel, de procedurele kosten zijn vrij hoog in Nederland. En dat wil je niet. Dus je, je wil dat het in ieder geval bij de werknemers terechtkomt. En daar zoeken ze wel verbeteringen in en daar ben ik op zich wel, wel blij mee. Ja, nog, nog een aanvulling daarop. De inzet is ook duidelijk. Dat het uh, niet bedoeling is dat iemand een ontslagvergoeding krijgt. Die gaat dan transitievergoeding heten. Maar juist dat de werkgever investeert in scholing, training, begeleiding. Waardoor mensen niet ontslagen hoeven te worden. Althans niet aan de werkloosheid uh, uitstromen. Nou, ik zie geen maar een werkgever dat doen in de tijd van crisis. De, Zelfs dit, als er geen crisis is, nee, willen op, ze dat niet. Op dit moment is er ook voor de werkgever weinig prikkel om dat te doen. Ja. Uh, Omdat bijvoorbeeld een, uh, ja, veel mensen nog via het UWV worden ontslagen. En dan helemaal geen ontslagvergoeding krijgen. Dus als werkgever kost je dat niks. De toekomst, als het plan wordt uitgevoerd, zouden werkgevers daar wel degelijk belang bij kunnen krijgen om meer te investeren in de medewerkers, zodat ze van baan naar baan kunnen gaan. Ik zou li liever hebben dat die ontslagvergoeding in een fonds gestort zou worden. En dat een bedrijf dat iemand aanneemt, die kan het geld dan weer uit het fonds halen. Als je iemand dan maar voor eh, een jaar aanneemt, dan moet je weer storten in het fonds. Dus je hebt in ieder geval prikkels om mensen voor lange tijd aan te nemen. Uh, dat werkt denk ik het beste. Al die, ja, die... die, die dat beleid met een hoge knuffelfactor. Waarbij eh, mensen getraind worden om banen te zoeken. En die blijven ja. in de praktijk. Niet heel goed te werken. Nou ja, dat is ook wel een ja. beetje mijn bezwaar. Uh, een werkgever hoeft bijvoorbeeld minder ontslagvergoeding te betalen als die inspanningen heeft verricht, maar in het akkoord staat niet dat die wordt afgerekend op het resultaat ja. van wat hij gedaan heeft. En dat vind ik ook wel een minpuntje, ja. want dat zou kunnen betekenen dat je als werkloze in zekere zin de pech heeft, hebt, dat je werkgever veel in jou geïnvesteerd heeft en dat je ondanks dat toch werkloos wordt en niet aan het werk kunt komen en dan krijg je ook geen ontslagvergoeding meer. Eens. Ja. En bij die inspanningen dacht ik ook, ja, wie controleert dat dan? Iedere werkgever zal zeggen, ik heb, me voldoende, ik heb voldoende inspanningen geleverd. Nou, als het goed is, zou dan... Het uh, idee is dat in de nieuwe situatie ontslagen alleen lopen via het UWV... althans ontslagen om economische redenen... Uh, dan zou de werkgever in principe zo'n transitievergoeding moeten bieden... tenzij die tegenover het UWV kan aantonen dat hij voldoende inspanningen heeft gedaan... om de, werk, de ontslagen ja. werknemer... ...te begeleiden en dergelijke. Dus dat moet wel, als het goed is, objectief door het UWV kunnen worden getoetst. Het is een beetje een Nederlandse oplossing. Hè? Convenant, heerakkoorden, akkoorden, inspanningsverplichting. Een beetje vage termen die niet echt goed gecontroleerd kunnen worden. En wel lekker klinken. Hè? We doen wel wat. Ja. Maar ik ben een beetje sceptisch over. Dus eigenlijk is het gewoon een beetje iedereen voor de gek houden. Nou, dat lijkt me net iets te ver gaan. Ik vind het wel degelijk een wezenlijke verandering... ten opzichte van de huidige situatie. Nu geldt dat als je via de kartonrechten wordt ontslagen... en een ontslagvergoeding krijgt... dat je gewoon een geldbedrag krijgt... wat op zichzelf voor jou en voor je werkgever... geen enkele stimulans biedt... om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. In de nieuwe situatie zitten er wel degelijk wat prikkels in... Ja. om te stimuleren dat je niet alleen maar een bedrag met geld geeft... maar dat je dat geld gebruikt om dingen te doen... die je kans op werk vergroten. Alleen, dat is natuurlijk geen garantie op succes. Dat moet ik wel erkennen. Ja. Ja. Even naar de oplossingen, maar eerst voor luisteraars. Mocht u naar de website van Radio 1 zijn gegaan om de heren te kunnen zien... helaas, de webcam is uit. Dat moest even, want anders krijgen wij problemen met de verbinding. Uh, de broer van Nico staat hier twittert. Minister Alberda maakte in, jaren, in de jaren... staat niet bij welke jaren... arbeidsmarkt minder flexibel om werkloosheid op papier te verlagen. Jaren 80 moet, is dat ja, dan? Ja, dat moet jaren 80 geweest zijn. Ja. <laughs> Ik weet niet of dat kwam door de, door de arbeidsmarkt minder flexibel te maken. Maar vooral <laughs> hebben ze de definitie veranderd. Dat is vaak, als je de werkelozen wil verlagen, werkt dat vaak het beste op papier. Maar hm. in werkelijkheid natuurlijk niet. Dus een beetje zelf voor de gek houden. Dus het is een beetje joemelen ja. met de cijfers, ja. zegt hij er ook bij. Ja, ja. maar dat schept natuurlijk wel een ander beeld. Want in de jaren 80, in de cijfers die we toen hanteerden, 19. 84 mening was het aantal werklozen... volgens de toenmalige definitie opgelopen naar 840.000. De beroepsbevolking was toen een stuk kleiner dan nu. Dus de werkloosheid leek toen in ieder geval veel groter te zijn dan nu. Wat ja. die volgens de huidige definitie dus niet groter was. En dat creëert wel een beeld van meer urgentie. Van meer druk om te proberen iets te doen aan de ja. werkloosheid. Wat, hoe, inderdaad, en dan komen we bij het nee. laatste. De oplossingen. Wat moet er volgens u gebeuren, heren? Ja, er is niet een oplossing. Um, op de iets langere termijn... Ik kan je zeggen, is economisch herstel. En uh, dat de banenmotor weer op gang komt, is natuurlijk de beste manier om ja, de te Maar hoe herkant. gaan we dat doen? Maar precies, dat, daar hebben we maar een heel beperkte mate invloed op. Want dat is toch voor een groot toel afhankelijk van de internationale conjunctuur. En Nederland heeft daar natuurlijk geen invloed op. Nou, als u uh, dat zegt, dat vind ik, dat vind ik weinig hoopgeven. Nee, dus, dat daar we achterover op, gaan zitten. En... Nou ja, dat is het feit wat dit kabinet een beetje doet. Dus ik denk, uh, als we de overheidsfinanciën een beetje op orde brengen, dan moeten we nu maar afwachten tot de economie weer aantrekt. En dan komt het vanzelf goed. Pieter, ik, ik, ik, ja, ik, dat Het enige wat je kan doen is, is zorgen dat de structuur van de. Arbeidsmarkt goed zit. Ja, en daarnaast zijn toch dingen. Wat hiervoor... betekent dat? Dat de structuur van de arbeidsmarkt ja, de, goed dat, zit? Dat de prikkels goed zijn en een goed werkende arbeidsmarkt stromende mensen snel naar de plekken waar ze het meest nodig zijn. En daar moeten we niet te veel belemmeren, denk ik. Maar hoe gaan we dat doen? Nou, dus niet het ontslag te stringent maken en, en zorgen dat mensen ook wel echt beloond worden als ze een baan vinden en dat ja, bedrijven ook de, de goede prikkels hebben om, om voldoende banen open te houden. Um, maar dat. Dan, dan nog zitten we in, met de internationale conjectuur... En uiteindelijk zijn er heel veel problemen in Nederland. Die hebben toch te maken met de huizenmarkt, met de financiële sector. Dus die, die moeten we allereerst aanpakken. Maar al, al dit soort vraagstukken waar ik het mee eens ben dat we die moeten aanpakken... zullen niet binnen één of twee jaar resultaat opleveren. Ja. En ik vind dus dat we moeten kijken of we toch niet op dit moment iets kunnen doen... voor de mensen die werkloos zijn of werkloos dreigen te worden. En daarvoor pleit ik toch dat we een aantal van de instrumenten... die we in de jaren tachtig hebben geprobeerd, dat we die opnieuw gaan proberen. Met name de vormen van arbeidsduurverkorting, maar dan wel tijdelijk en meer uh, toegespitst op de situatie in een specifiek dus bedrijf. wat betekent dat dan heel concreet? Dat betekent concreet als een bedrijf ziet dat de markt stagneert... dat hij ja. eigenlijk mensen moet gaan ontslaan... die hij tot nu toe in dienst heeft gehouden... in de hoop dat het beter zou gaan. Dan kun je zeggen, we gaan die mensen ontslaan. Dan moet misschien 10% van het personeel eruit vliegen. Het alternatief zou zijn dat je... we zeggen, we gaan allemaal 10% korter werken. We leveren allemaal wat loon in. Aadlaat? Ja. Even zoek, maar dan ga je weer andere mensen aannemen. Nee, ja. mijn idee is, je gaat het 10% niet ontslaan. Je laat de mensen 10% korter ah, werken. Okay, je gaat ze niet ontslaan, maar ja. korter werken. En dat betekent dus dat je de pijn van de werkloosheid... die nu terechtkomt bij ja. de mensen die, die, die ontslagen worden... Nee, dat je die, die vindt het niks. Nou, Het is een heel ander beeld van de arbeidsmarkt dan dat ik heb. Het is een beetje een statisch beeld. Hè? Het is ja. een aantal banen die kunnen we verdelen onder een aantal mensen. Maar ja, ze werken natuurlijk niet. Hè. Voortdurend ontstaan nieuwe sectoren, nieuwe banen en andere verdwijnen... En het is niet zo dat je dat makkelijk kan verdelen tussen de mensen. En als je ook kijkt, in de jaren 80, 90 werkte het ook niet heel erg goed, de, de FUT. Dus uh, ik geloof er niet heel erg in. Ja, ja, maar... Mijn collega die hier achter me zit, onze lieve chauffeur, die zei, die fluisterde net in mijn oren, die zei, ik heb de jaren 80 meegemaakt. Ja. En die hele FUT-regeling, die werkte inderdaad voor geen meter. Nou ja, dat, ik zou er toch een kant in oh, willen. Het heeft niet heel veel <laughs> nieuwe banen opgeleverd, dat is waar. En dat hoopten we toen wel. Dus heeft maar, het niet gewerkt? Nou, nee. Want het heeft misschien wel geholpen om te voorkomen dat mensen ontslagen werden. Dus je, ik ben ook niet zo optimistisch dat je ineens ja. een hoop nieuwe banen kunt creëren. Maar het is al heel wat als we kunnen voorkomen dat die 30.000... Het voorkomen dat we meer ontslagen bijkomen, dat vindt u eigenlijk het belangrijkste. Nou, er komen die hoor. duizend mensen per dag bij die ontslagen worden. En als we dat zouden kunnen halveren, dan vind ik dat al een enorme winst. Dat is niet de oplossing van de werkloosheid. Maar ik moet er niet aan denken dat dat tempo van 30.000 per maand... dat het nog een jaar doorgaat. De problemen die we dan zouden krijgen, die zijn pas echt gigantig. Is de gigantisch. kans groot dat het doorgaat op dit tempo? Nou, zolang er geen economisch herstel is... is er geen enkele reden waarom het tempo... waarin de werkloosheid stijgt omlaag zou gaan. Ja, ja maar we, we weten ook zeker well, dat Pieter, als er een, een omslag weet. komt... dat geen enkele econoom die goed gaat uh, voorspellen. Maar ik ben het eens, dus nu niet, ik zie niet heel veel lichtpunten... Want het is niet te voorspellen? Termijn. Nou, dat, dat leert de praktijk, dus ja... Uh, ja. Grote recessies voorspellen we slecht. En als het weer goed gaat, kan het snel gaan. Kunnen we alleen we maar we weer spraken? achteraf eraf. Maar we weten ook zelfs als het economisch beter gaat, dan duurt het meestal om nog een half tot een heel jaar voordat je dat gaat zien in de cijfers van de werkloosheid. Ja. Dus dat betekent dat we nu nog minstens een jaar moeten rekening houden met verder oplopende werkloosheid. Mevrouw van Amerongen die heeft uh, ook een tip. Die gaat ook weer terug naar iets wat we vroeger hadden. Namelijk de herinvoering van banenpoelbanen. Is dat een optie? Werkgevers ontvangen een deel loonkostenvergoeding... en mensen komen weer aan het werk. Maar dan moet je wel genoeg nemen met het minimumloon. Herinvoeren van de banenpoelbanen. Ik, ik zie het niet als een structurele oplossing... Okay. Maar op dit moment zou het misschien Ik... als een noodoplossing toch uh, nee. over te overwegen Ik zijn. We moeten naar een nieuwsflits. Mijn collega Dorot Megens die zit te wachten met een nieuwsflits. Daar gaan we nu naartoe. Ik heb namelijk nieuws over de aanslag in Boston. Een van de verdachten van die aanslag op de marathon in Boston is dood. Dat heeft de politie gemeld. Op de tweede wordt jacht gemaakt in Watertown, een voorstad van Boston. Dat is de man die op de beelden die de FBI gisteren vrijgaf... een wit petje draagt. De politie kwam de twee op het spoor... nadat er een melding was binnengekomen van een autokaping in Watertown. Twee gewapende mannen hadden een automobilist van zijn auto beroofd. Ze namen ermee lieten die automobilist later weer gaan. Zometeen in het bulletin van 11 uur meer nieuws hierover. Nu terug naar Naeda. Ja, dankjewel Dorot. Uh, ja, die banenboepanen, daar waren we gebleven. Ja, ik denk dus niet dat het een structurele oplossing is. Uh, we hebben ook gezien van de banenpools uit de jaren negentig... dat mensen die daar vaak in vastbleven zitten. Dat ze niet doorstroomden naar een reguliere, niet gesubsidieerde baan. Dat ja. zou je wel moeten stimuleren. Dat was een tijdelijke oplossing. Werkgevers die zagen vaak de noodzaak daar niet van. Dat was wel lekker, dan was, had je een goedkope kracht. Zeker, dat geldt vooral werkgevers in de, in de publieke sector die daarvan profiteren. Nou ja, daar zaten dus ook een aantal verkeerde prikkels in, in dat systeem. En dat zou je zeker anders moeten. Te doen maar als een tijdelijk middel om te voorkomen dat mensen nu een jaar of twee jaar thuis zitten want we weten niks is zo slecht voor je arbeidsmarktpositie ook in de toekomst ook als de economie weer ja. aantrekt. Als dus je wat lang u betreft ja het zou kunnen. Ja, ik zou dan eerder mille, dat, dat de belastingen voor alle bedrijven omlaag gaan want je moet heel erg oppassen dat je alleen hè, de belastingen voor de bedrijven bij het slecht gaat laat dalen want dan komen de mensen die blijven te lang bij de slechte bedrijven. En je wil ook wel dat de mensen stromen naar de bedrijven bij het goed gaat. Ja, uh, Anton, die mailt het volgende. De werkloosheid is mede ontstaan door de privatisering en marktwerking. Ingezet door hebzuchtige partijen als VVD en CDA. En dat gaat gewoon door. Ja. Neoliberalisme noem je het meestal, toch? Als je <laughs> ja, de, de, ja, de marktwerking ja. bent. Als je voor, uh, dat zou ik niet helemaal durven te zeggen. Het is, als je kijkt naar landen zoals uh, de, de Verenigde Staten. Die, die hebben nog meer marktwerking. Daar is het niet zo dat de werkloosheid hoger is dan in Nederland. Dus ik zie dat dat verband niet. Uh, nee, niet en voor zover een verband is, heeft dat ook iets te maken met het feit dat blijkbaar voordat die diensten werden geprivatiseerd, ze niet erg uh, efficiënt waren georganiseerd. Waardoor ja. er eigenlijk te veel mensen rondliepen. En dat betekent dat wij als burger daarvoor meer hebben moeten betalen. Goed. Tot slot in de laatste minuut, Pieter Cautier en Paul de Beer. Wat is de tip die jullie hebben voor het kabinet? Wat moet er nu gebeuren? Heel kort graag. Um, ja, ik zou toch uh, die, die originele hervormingen wel wat sneller willen doorvoeren. Ik denk dat dat beter is. En ik zou zeggen, ga dan nog eens een keertje met de sociale partners praten... of je niet een of andere vorm van tijdelijk korte werken... of bijvoorbeeld de deeltijd-WW, zoals we die in het begin van de crisis hebben gehad... dat je die weer zou kunnen inzetten om nu iets aan het probleem te doen. Dank u wel, heren. Graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Dank u wel, luisteraars, voor uw tips en excuses dat de webcam het niet deed. En die doet het hopelijk maandag weer. Tot maandag.